Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De Franse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat een extreem linkse actiegroep achter de sabotage van het spoor zit. Donderdag op vrijdagnacht werden op verschillende plekken langs het Franse spoor kabels vernield en brand gesticht. De hele dag reden er daardoor amper hoge snelheidstreinen van en naar Parijs. Eerder schreef de krant Le Parisien al dat ze een mail hadden gehad... waarin een actiegroep de sabotage opeist als protest tegen de Olympische Spelen. De minister bevestigt dat verhaal nu. Wel is er nog niemand opgepakt? Het lijkt erop dat Maduro gewoon nog een termijn de president van Venezuela blijft. De oppositie dacht dat daar na elf jaar misschien verandering in zou komen. Maar ze waren ook bang voor fraude. En dus riepen ze Venezolanen op om het tellen van de stemmen te controleren, vertelt correspondent Nina Jurna. Mensen hebben daar groots gehoor aan gegeven, maar die werden bij die centra geweigerd. Daar ontstonden ook allemaal spanningen tussen de aanhang van de oppositie en de zogeheten collectivos... dat zijn gewapende milities van Maduro. Maduro is nu dus officieel uitgeroepen als winnaar... ondanks dat de exit polls en peilingen daar niet vanuit gingen. De oppositie zegt ook dat er onregelmatigheden zijn bij de verkiezingen. Beachvolleyballers Boermans en De Groot... hebben de wedstrijd tegen Spanje net afgetrapt. Belooft een zware pot te worden, maar aan de omgeving zal het niet liggen. Sportcommentator Dien van het Laar schetst de setting even voor je. Je komt in zo'n gigantische stoet naar die Eiffeltoren en echt het meest romantische beeld wat je je kan voorstellen door met de metro langs die Eiffeltoren te rijden en dan de scène op de achtergrond, dat zag ik net. Met een ochtendzonnetje hier in Parijs, dus ja, de omstandigheden die zijn, die zijn echt fantastisch. De Spanjaarden waar ze tegen moeten hebben al flink wat ervaring op de Olympische Spelen. Voor de Nederlanders is het de eerste keer op zo'n groot evenement. Ook wordt er nu gevolleybald, de vrouwen spelen tegen Turkije.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 Offering that it goes through the land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 zo ben ik ook aangesloten bij een netwerk waar ik een maandelijkse overleg heb met NCC, dus het, uh, het Nationaal Cybersecurity Center mm -hmm. en het c C-Shirt en alles wat erbij komt, zodat je continu weet wat er speelt binnen, binnen dat, dit wereldje. En ja. dat wordt in dat wereldje uh, wordt het ook gedeeld en dat jullie ja. allemaal een beetje passen. Ja, ja, want je geeft zelf ook trainingen. Klopt, klopt. Wij geven uh, uh, ja awareness trainingen.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 kreeg je een Blue Screen of Dead. En dat was ook alleen als je bijvoorbeeld heel vroeg... je computer opstartte. En dat had gewoon een, een, een hele grote impact... op heel veel organisaties. Hoe, hoe komt het dan dat uh, uh, zij een update ontwikkelen... Mm -hmm. voor hun eigen veiligheidsproces uh, uh, en, en klanten... Ja. dat het toch misgaat dan? Ja, het wordt zit, nog zit steeds door in, mensen gewerkt. Zit dat in die update?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 De impact was groot genoeg voor de grote bedrijven, maar er ja. waren natuurlijk ook een hoop privé-mensen die hun eigen computer niet Ja, op Die zaten ik, uh, eigenlijk met hetzelfde. Uh, en dan konden ze ook niks. Klopt, klopt. Een heleboel mensen hebben, hadden een computer. Die hebben vaak een computer van de zaak. Doen er ook hun privé-werkzaamheden uh, ja. mee of hun privé-uitvoeringen. Uh, en ja, die starten ook niet op. Nee, ja.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 En dan mochten er vragen zijn, dan kunnen ze bij jou terecht, denk ik. Zeker en vast. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.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 Uh, van de foto's uh, uh, van de fotoverkoopopbrengst, moet ik zeggen, uh, om een deel aan het goede doel aan uh, Stichting Jutters geluk uh, te schenken. Die uh, de tentoonstelling in plaçant, uh, als ik plaçant binnenkom, hoe moet ik dat zien? Uh, door de hele tent of in de zijtent of in het middenstuk? Uh, tot op het uh, toilet uh, hangen <laughs> mijn foto's. Maar dat zijn Man twee... Maar je vrouwtje. Nou, nee. nee <laughs> <laughs> niet leuk. Nee, de uh, desserten. Uh, het grote uh, binnendeel, het restaurant waar je binnenkomt. En dan heb je eigenlijk het... tussenstuk. Het tussenstuk, dat heet dan serre. Ja. Daar hangen de vijf grootste uh, op 75 bij 50. En dan heb je de, uh, de lange gang naar de beachclub, naar achteren.